En dan het weer. Het wordt een zonnige dag... maar in het westen kunnen wat wolkenvelden voorkomen. De middagtemperatuur ligt tussen de 19 en 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Herbert Codé. Goedemorgen, welkom in het vierde en laatste uur van de Nacht op 1. En in dit uur hebben we ook het onderdeel Focus op de Wereld. En daarin praat ik met twee hulpverleners. De een zit op dit moment in Cameroen en de ander is aanwezig in China. We gaan straks praten over het leven al daar, wat ze allemaal meemaken. Natuurlijk ook het laatste nieuws in de landen China en Cameroen. Dit uur ook nog muziek, onder andere van Tang Ook Charles en Eddie komen eraan, maar nog eerst The Pretenders.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 been necessities auspices washed to feed the cat call and take. tell him that I'm going home where my people live I need a little bit of happiness, yeah <laughs> Who's it gonna be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 AD met de Sweetest taboe te vinden op het tweede album, Promise. En dit jaar zal ook nog het album The Ultimate Collection uitkomen. Een verzamelalbum met erop ook een aantal nieuwe liedjes zoals Still In Love With You. En ook zal de band dit jaar naar Nederland komen. Ze zullen optreden in Rotterdam. Daarvoor ook nog Jonathan Jeremiah met Happiness, zijn nieuwe single. En we begonnen dit uur met The Pretenders en Don't Get Me Wrong. please trees passing the streams to the sea Gates of the factories. My mom doing the laundry, hanging out shirts in the dirty breeze, and after it. colors aren't there, it's just imagination, They lack everything's the same back, in my little Never meant nothing. I was just my father's son. Mm -hmm. Saving my money, dreaming of glory, twitching like a Plaat werd geproduceerd door Paul Simon. Het is toch wel grappig is dat duo opgenomen, maar nooit verschenen op een plaat van het duo. Wel op de afzonderlijke soloalbum Simon, Still Crazy After All These Years. en op het album van Carfunkel, Breakaway. Daarvoor ook nog de Nederlandse band, Ten Year in Fields of Poetry. een plaat uit 2008. Zometeen Daniel Martin Moore met Dark Road. maar nu eerst Nadie met Wineforce 11. a hard road to travel A light road is always best The dark road will lead you to trouble While a light road Daniel Martin Moore, singer-songwriter met Dark Road. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En in Focus op de wereld praat ik deze ochtend met uh, Nelis van der Berg in, in Cameroen. Bij Nelis van der Berg is het uh, half vijf in de ochtend. Goedemorgen Nelis. Goedemorgen En ik praat ook met, uh, met Jaap Den Butter in, in China, waar het uh, ergens tegen de middag is. Voor jou een nou, bijna goedemiddag, Jaap. Ja, goedemorgen. Ik uh, wil met jou even beginnen. We praten met jou via een, een Skype-verbinding. Dus laten we daar maar mee beginnen. Mocht het wegvallen, dan kunnen we nog even wat andere mogelijkheden verzinnen. Uh, Jaap, je bent uh, in, in China uh, onder andere bezig. Je geeft uh, daar uh, leiding aan een non-profit organisatie... die zich richt op de zwakkeren in de samenleving. En daarbij kan ik denken dus aan gezinnen met gehandicapte kinderen... Uh, lepra-patiënten en je geeft ook voorlichtingen... Yes. Ja, klopt. En klopt. Uh, de, de laatste tijd ben je veel, heb je je bezig gehouden ook met reizen. Kan je daar kort wat over vertellen? Welke reizen je gemaakt hebt? Nou, ja, reizen, vooral uh, binnen de provincie. We hebben heel veel uh, vergaderingen gehad over um, de nieuwe richting waarop we met de organisatie moeten gaan. En, uh, en ook uh, in Thailand heb ik wat vergaderingen gehad over. Um, Safe migration, vooral in, in het gebied waar wij zitten... tussen de landen Thailand, Burma, Laos en, en China. Er is best wel veel uh, migratie van groepen. En dat zijn, dat zijn de groepen die, die hoog risico vormen. Vooral als je denkt aan uh, ziektes als aids en zo. Yeah. Um, en, en, en dat, dat zijn dan uh, uh, collega's van jou... die van andere organisaties werken... dat je gewoon bij elkaar komt. Uh, en eens even praten over de stand van zaken. Hoe jullie dat allemaal zien in jullie werkgebied. Uh, de vergadering in Thailand uh, met betrekking tot Safe Migration is, uh, is met uh, een aantal organisaties bij elkaar en vanaf de verschillende landen, verschillende invalshoeken kijken van hé, hey, wat kunnen we ermee en hoe kunnen we elkaar helpen om, om daarin in, in beter te worden. Ja. En waarbij waar, waar, waar moet ik dan aan denken? Kan je, kan je een voorbeeld noemen wat er dan in zo'n vergadering naar boven is gekomen waarvan je echt zegt van nou dat was echt een heel belangrijk iets wat we met elkaar gedeeld hebben? Nou, er zijn bijvoorbeeld uh, organisaties in Noord-Thailand die heel veel met migranten uit Burma werken. En uh, voor, voor buitenlanders is het heel moeilijk om, uh, om Burma in te gaan. Maar voor lokale mensen waar wij hier mee werken en waar mensen in Thailand mee werken, is het een stuk makkelijker. Dus we kunnen kijken van, hey, zijn er mensen uit Thailand die hier kunnen komen uh, en dan samenwerken net over de grens. Om, om mensen daar voor te bereiden als ze al plannen hebben om te migreren. Uh, kijken hoe we ze het beste kunnen helpen zodat dat ook op een veilige manier gebeurt. Maar het is, het is, het is niet eenvoudig. Er, er zijn heel veel uh, ja, politiek, uh, maar ook uh, gewoon uh, infrastructuur. is dus best lastig om het een uh, goede vorm te geven. Ja. Kan, ik daar, kan ik daaruit opmaken dat je ook een beetje als organisatie... Ook een beetje in, in, in de schaduw werkt van, van, de, van de samenleving? Dat je, dat je ook voorzichtig te werk moet gaan? Uh, wij werken als organisatie in principe samen met, uh, met de overheid hier... Um, dus, dus wat dat betreft zijn, zijn we gewoon een, een bekende organisatie bij de overheid maar uh, het, het is niet altijd eenvoudig het blijft altijd een, een, uh, moeilijk om uh, goede samenwerking te hebben uh, in het bijzonder ook de, het afgelopen jaar hebben ze de regels aangescherpt voor non-profit organisaties in samenwerking met uh, de overheid er moeten contracten getekend worden en de regels worden strakker en aan de ene kant wordt het daardoor duidelijker hoe we kunnen samenwerken. Maar ook voor mensen in de overheid moeten nu hun naam onder een contract zetten. Wat betekent dat als er iets mis zou gaan, dan staat hun naam daar en kan dat gevolg hebben voor hun carrière hier binnen de overheid. Dus dat er nieuwe regels komen is goed, maar het maakt het niet eenvoudiger om daadwerkelijk ook die samenwerking dan uh, aan te gaan. Ja, maar kan je dan een voorbeeld geven van hoe je dat dan voor elkaar krijgt? Want ik kan me voorstellen dat, dat, dat die mensen ook heel bang zijn... om een handtekening te zetten. En omdat het anders misschien ook een baan ja. straks kost. Ja, ja, dat klopt. En dat is, dat is dus op het moment een probleem. Dus daar zijn we, en daarvoor ben ik ook, uh, ook aan het reizen geweest binnen de provincie... om met andere uh, leiders uit, uit de provincie samen te komen. Kijken van, hé, hey, hoe kunnen we dat nou goed doen? En het is gewoon ook... Ook binnen de, de overheid wil op zich met ons samenwerken, maar ze willen niet graag contract, contracten tekenen omdat het dan zwart op wit staat. En, en dat maakt het wel lastig om, om, om goed uit te vinden van hey, hoe kunnen we nu verder. Dus op het moment liggen er gewoon een aantal projecten stil omdat er geen contract is. En, en, en dat maakt het werk niet altijd uh, eenvoudig. Ja. En zijn het dan hele formele vergaderingen of is het een beetje informeel? Dat je ook gewoon lekker bij elkaar thuis zit, uh, contact hebt, lekker eet, uh, dat soort dingen? Sorry, ik uh, kon het niet goed verstaan. Uh, de, de, de, de vergaderingen die je hebt, zijn dat, zijn dat formele vergaderingen... of is het gewoon lekker ook bij, gewoon bij mensen thuis en ben je aan het eten? Uh, zijn, zijn de contacten echt op gebaseerd op vriendschap? Uh, meest, meestal zijn het uh, formele vergaderingen in, in, het kamp, in ons kantoor in Koenming. De, de hoofdstad van de provincie. Ja. Oké. Okay. Ik ga even naar, uh, um, naar Nelis in, in Cameroen. Nelis, jij bent ook uh, de afgelopen tijd uh, bezig geweest met het, uh, uh, het nadenken... en voorbereiden van een nieuwe structuur voor je werk. En het werk wat je dan doet is onder andere je bezighouden met uh, uh, bijbelvertalingen. Want je werkt voor Wycliffe uh, Bijbelvertalingen. Ja, dat klopt. En uh, voor ons is de uitdaging om uh, na te denken... over uh, hoe wij uh, in het huidige tijdsbestek uh, waar je steeds meer verantwoordelijkheid wil geven aan lokale mensen, het werk anders vorm kan geven. En uh, dat is heel boeiend om over nadenken, om te kijken van hoe kan je dat nou zo effectief mogelijk doen. Ja, en, en zijn dat dan ook vergaderingen zoals we net bij Jaap hoorden, dat, het ook, gewoon, uh, dat, dat ook mensen uh, bang zijn om dingen toe te zeggen, omdat ze anders een, een baan uh, kwijt kunnen raken? Nee, dat is denk ik heel anders. Wij hebben natuurlijk heel veel uh, vergaderingen met, uh, met collega's. Want uh, ja, je interne structuur, dat is natuurlijk. Uh, dat, dat doe je met, met elkaar, dat doe je samen. En heel veel uh, gesprekken met, uh, met partnerorganisaties. Um, en soms is dat formeel, soms is dat heel ontspannen. Maar dat is ook de leukere kant zelfs van de zaak. Want dan, dan zit je gewoon met. met uh, mensen die eenzelfde visie hebben, zeg maar, uh, om de tafel. Denk je van hoe gaan we dit doen? Hoe kunnen we nou? Welk, hoe kunnen wij als organisatie nou zo goed mogelijk steun geven aan jullie initiatieven, zodat dus het niet uh, de westeling is die het werk komt doen, maar uh, dat wij echt ondersteunen van wat, uh, wat lokale mensen zelf kunnen bereiken. En uh, nou, goed, dat is natuurlijk altijd wel uh, wel eens lastig, want. Uh, veel van die lokale partners hebben natuurlijk ook hun eigen agenda en hun eigen prioriteiten. Die liggen natuurlijk niet altijd hetzelfde als die van ons. Dus daar ja. moet je dan uh, ja, gevoelig mee omgaan. Ja. Maar en, dat is ook wel weer leuk. Ja, er staat ook een, een reorganisatie uh, aan te komen die veel voorbereiding uh, vraagt. Uh, hoe, hoe, hoe groot is die reorganisatie? Wat, wat gaat dat betekenen voor de mensen die, uh, waar jij contact mee hebt en die, die onder andere voor jullie stichting werken? Um, is Op dit moment nog wat lastig te zeggen, maar we zijn aan het nadenken over het werk te combineren uh, tussen verschillende landen. Dus uh, ik werk dan in Cameroen, maar dan kijken we naar, naar andere landen in de regio. Hoe gaan we uh, het werk meer, uh, meer gezamenlijk doen, meer coördinatie tussen de verschillende landen? en uh, Tegelijkertijd wat wat regionale kleinere kantoren opzetten die, waarbij je niet alles probeert centraal te doen. Um, en ja, dat heeft natuurlijk wel effecten voor mensen. Van uh, je moet op een hele andere manier leren werken. En uh, nou goed, dat vraagt dus heel veel, heel veel praten met elkaar. Um, maar het is ook, uh, ja, wat ik het leukste eraan vind, is, is nadenken met z'n allen. Zoals ik al zei, van uh, hoe kan je. De, de lokale medewerkers, lokale uh, organisaties verantwoordelijkheid geven mm -hmm. en, en daar denk ik ook aan, aan lokale kerken en lokale uh, um, bijbelvertaalorganisaties en dat soort dingen. En, en zijn die bereid om mee te gaan met, met de, de veranderingen? Uh, Sommigen zijn er helemaal enthousiast over, die, uh, die nemen steeds meer verantwoordelijkheid en uh, ja, daar ben ik helemaal enthousiast over. Uh, voor, voor sommige kerken, zoals ik al zei, die, die hebben natuurlijk een heleboel andere dingen te doen. En als je als kerk al heel veel moeite hebt bijvoorbeeld om je, je eigen voorganger te betalen, um, omdat de collecte op zondag uh, um, eigenlijk niet genoeg is voor het, voor het salaris van de voorganger. Dan zijn al die andere dingen wel leuk, maar ja, dat, uh, dat is wel lastig om erbij te doen. En, uh, en dat, daar zitten gewoon heel veel kerken mee. Ze hebben vaak te weinig voorgangers. Uh, een, een typische voorganger heeft sowieso drie à vier gemeentes onder zich. Okay. Um, nou ja, goed. Om dan extra activiteiten erbij te zijn, hoe belangrijk ze ook zijn, is, is vaak een uitdaging. Ja, ja. En heb je daar bijvoorbeeld dan vandaag ook uh, over vergaderd? Want je, je hebt bijvoorbeeld met het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Heb je uh, om de tafel gezeten? Ging dat ook over dan uh, bijvoorbeeld een reorganisatie? Um... Nee, dat ging niet over reorganisatie. Dat is het, uh, het boeiende van ons werk. We zijn dus betrokken bij bijbelvertaalwerk. Maar daarnaast um, doen we eigenlijk alles wat met lokale talen te maken heeft. En dat betekent ook uh, nadenken over uh, de, het gebruik van de lokale talen in het onderwijs. En daarover, daarover zaten we zaten om de tafel met het uh, Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die daar ook interesse in heeft. En het uh, Cameroense ministerie van Onderwijs. En daar uh, nou gingen we samen nadenken over uh, wat kunnen we daar nou in betekenen. En, en wij worden toch gezien als de specialist op dat gebied. Ja. Dus uh, ja, dan, dan is het leuk om daar ook een bijdrage aan te geven. Ja. En, en van wie gaat dat initiatief dan uit? Benader jij dan bijvoorbeeld uh, het ministerie of gaat het andersom? Uh, meestal zijn wij het, maar in dit geval was het ministerie zelf die naar ons toe kwam. Dus dat is altijd wel bemoedigend. Uh, als ze zeggen van, hé, hey, we, we hebben jullie nodig, uh, mogen we langskomen. Ja. En wat, wat heb je vandaag besproken wat straks belangrijk is voor de, voor de mensen de, uh, in, in Cameroen? Um, nou wat we dus hebben besproken is uh, hoe we praktisch een begin kunnen maken met uh, een, in een aantal talen. het onderwijs te starten in de eerste jaren van het onderwijs in de lokale taal. Zodat mensen een, uh, ja, kunnen beginnen in een taal die ze ook begrijpen. Want veel jongelui, veel kinderen. Eigenlijk uit in de eerste jaren of leren heel erg weinig, omdat ze hun onderwijs beginnen in hun taal die ze totaal niet begrijpen. Mm -hmm. En daardoor ook uh, het, uh, zeg maar, de verbinding met thuis verbreken bijna in een in hun intellectueel gezien. Dus uh, je gaat naar school en daar leer je hele andere dingen, een andere taal, andere onderwerpen. En men past het eigenlijk heel weinig thuis toe als ze al in de school blijven. En eh, nou als je dat kunt aansluiten, de thuiscultuur en de schoolcultuur op elkaar kunt laten aansluiten, dan, dan zie je een enorme verbetering in het onderwijs. ja, eh, goed, daar zijn we dus mee bezig. En het ministerie van Onderwijs zegt nu van eh, ja. Dat kunnen we. Laten, we. laten we kiezen hoeveel scholen, hoeveel talen we gaan doen. En dat maakt het heel concreet. En dat, dat denk ik dat dat een enorme impact gaat hebben op, de, op het onderwijs. Dat gaat het enorm verbeteren. Ja, euh, mooi om te horen. Want, want betekent dat dan dat jouw medewerkers die ook bezig zijn bijvoorbeeld met bijbelvertalingen... zich dan ook gaan inzetten op de scholen, de kennis die ze hebben... Uh, dat daar gaan toepassen om ook de ja, talen beschikbaar te maken? Ja, die, die gaan zich daar mee bezighouden. Uh, we hebben ook een aantal medewerkers die speciaal uh, gespecialiseerd zijn op het gebied van alfabetisering, op het gebied van onderwijs. En dat nou gaan wij natuurlijk niet alles zelf doen. Maar wij gaan onze kennis overdragen aan uh, lerarenopleidingen, aan uh, het ministerie van Onderwijs. Uh, zodat uh, zij uiteindelijk elkaar kunnen trekken. Ja. En, en, en hoe lang heb je daarvoor uitgetrokken om dat allemaal uh, ja, te regelen? Um, Goede vraag. Wij, dat is uh, dat, altijd het leuke in, in een land als uh, Cameroon, en dat denk ik in China niet zo heel veel anders. Uiteindelijk ben je afhankelijk van de kalender van de overheid. En wij lopen al een aantal jaar in overleg met het ministerie van Onderwijs. En uh, er is eigenlijk heel weinig gebeurd nog. En nu lijkt, dus de, de, de, de, lijkt er actie te komen. En dan kan het best zijn dat opeens alles tegelijk moet in de komende maanden. En dan moeten wij dus... Uh, Um, rennen en vliegen om dingen voor elkaar te krijgen. Maar het kan ook best dat er uh, dat nog, dat er nog een, uh, een half jaar niks gebeurt. Ja, dus absolutely. je bent heel erg afhankelijk van uh, ja, wat de overheid kan en wil doen. Ja, ja. Ik kom zo bij je terug, Nederlands. Dan ga ik praten met jou over het, het lokale nieuws, maar ook het, het landelijke nieuws in Kameroen. Ik ga even naar Jaap in, in China. Uh, Jaap en Butter, um, er gaat binnenkort voor jou nog een reis aankomen. We hebben het er al even over gehad over de reizen die je in China zelf gemaakt hebt. Uh, maar je gaat binnenkort ook naar Nederland toe, hè? Ja, klopt. Nog uh, zo'n vier, vijf weken, zoiets. Half mei, half mei uh, de tweede helft van mei. En is dat even om dan uh, vakantie te houden of om familie te zien? Of uh, ga je een bepaalde training volgen? De, de laatste keer dat wij in Nederland waren als gezin was in uh, 2008. Zomer 2008. Dus het is een uh, aardige tijd geleden al dat we in Nederland waren. Dus het is voornamelijk om familie en vrienden te bezoeken. Uh, te vertellen over het werk hier. Uh, de contacten eigenlijk weer aanhalen. Zodat ja, door deze contact ook mogelijk blijft dat wij hier uh, doorgaan met het werk. Als je, als je dat contact met Nederland verliest, dan verlies je het support van mensen. Uh, als er geld nodig is voor projecten, heb je toch steun vanuit Nederland nodig. Uh, dus dus uh, het is gewoon goed om uh, eens in de zoveel jaar naar Nederland te komen... om die contacten weer aan te halen. Ja. En is er iets waar dus het je... zal niet echt vakantie zijn. Nee, nee, nee begrijp ik. Maar is, is, is er iets waar, waar je echt naar uitkijkt? Wat je bijvoorbeeld echt ontzettend gemist hebt? Eh... Uh... Als je het hebt over Nederlandse cultuur of uh, eten bijvoorbeeld, niet echt. Maar het is, het is voornamelijk uh, ja, het contact met familie en vrienden. Het is gewoon ontzettend goed om dat, om dat weer even goed aan te halen. Gewoon na drie jaar weer bijpraten uh, hoe het met mensen gaat. Uh, wat voor werk ze tegenwoordig doen en, en dat soort dingen. Daar, daar blijf je toch niet echt van op de hoogte als je hier bent. Ja. Oké, okay. ook met jou ga ik zo verder ja. praten Jaap en Butter in China en ook zo dus met Nelis in Cameroen. Eerst gaan we naar muziek van Bruce Springsteen. Dit is I'm on fire. Take Soak and wet and a free train running through the middle of my head. Springsteen en I'm on fire in de Nacht op één. En we zijn aanbeland in het onderdeel Focus op de Wereld. En daarin praat ik met Jaap den Butter in China en Nelis van der Berg in, in Cameroen. Ik ga eens verder praten met, met Nelis. Er is veel te doen omtrent verkiezingen. Um, onder andere de situatie in Ivorcus, waar natuurlijk een machtsstrijd heeft plaatsgevonden. De uh, president is gearresteerd. Wat, wat kregen jullie daarvan mee in Cameroen? Um. Mensen volgen het nieuws hier, uh, hier op de voet. Zeker omdat er uh, de komende half jaar ook in Cameroen verkiezingen zijn. En ja, men heeft dus echt zoiets van uh, wat kan er hier ook gebeuren en hoe kunnen we dat hier voorkomen. In feite is zelfs de, de, de wet hier veranderd. Ik denk in, in naar aanleiding op de situatie in, in die voorkust om te voorkomen dat je... Dat de kiescommissie uh, een andere president aanwijst dan de, uh, dan de constitutionele raad. En uh, ja, er is, de mensen zijn daar enorm mee bezig. Want het is natuurlijk ook niet zo heel ver weg. En uh, ja, mensen zitten zich echt te vragen, kan dat hier ook? Ja, want, want, want is, moet ik me voorstellen, je zegt de mensen zijn ermee bezig. Maar merk je dat dan ook uh, binnen je organisatie, de mensen die voor je werken? Oh ja. Uh, Wij hebben altijd... Het uh, is erg uh, leuk om te zien... Er zit een, uh, een tafel van een man of tien uh, Cameroense medewerkers... Die uh, altijd uh, allerlei uh, maatschappelijke onderwerpen bespreken... Uh, tijdens uh, koffiepauze. Mm -hmm. En dat, uh, die noemen zichzelf ook het parlement. Omdat ze altijd uh, dat soort onderwerpen aanpakken. Nou, dat, uh, er wordt altijd heftig gediscussieerd. En de afgelopen weken ging het eigenlijk over niks anders dan over uh, je voorkust. en. Uh, het is ook grappig, je, hun, hun insteek, hun um, um, evaluatie is heel anders dan wat wij in de westerse uh, pers meekrijgen. Want uh, men ziet het toch heel erg sterk als een, een strijd tussen uh, uh, het christelijke zuiden van die voorkust en de noordelijke moslimregio. Uh, en men pikt ook hele andere dingen op dan, dan die wij oppikken. eh. Okay. Dus, uh, in die zin uh, is het ook heel goed om een, een bredere kijk te krijgen. Ja, ja, dus zij zien het echt dat, dat, dat zeg maar de, de, de delen van het land tegen elkaar afgezet worden. Ja, en uh, kijk, wij in het West hebben iets uh, meegekregen van uh, de, de gekozen president... die... die uh, de, de, de oorspronkelijke president, Bakbo, die moest gewoon wegwezen en die moest gewoon gehoorzaam enzovoort. En men zegt, wacht even, dit is heel erg onder druk van Frankrijk gebeurd allemaal. En Frankrijk als kolonisator, die wil gewoon een enorme vinger in de pap houden. En um, ja, daar is men niet erg enthousiast over, over de invloed van Frankrijk en Europa in, in Afrika. En dat kan ik me ook wel voorstellen met de koloniale geschiedenis. En ja. dat dat nog steeds doorgaat, dat zit mensen ook behoorlijk dwars. Ja. En, en en verkiezingen, in, in welk stadium bevinden ze zich nu? Zijn de, zijn de, de, de mensen die in de race zijn al echt uh, veel uh, nou zeg maar reclame aan het maken? Laten ze zich eens ook zien in het land? Ja, men is daarmee begonnen. Um, maar het is vooral de registratie van kiezers, um, de, de voorbereidingen die, die de aandacht vragen. Want uiteindelijk ja de, de huidige regering um, heeft daar enorme invloed over. En uh, ja, daar is men vooral mee bezig. Niet zozeer met die kandidaten. In die zin is de uitslag toch al waarschijnlijk duidelijk van te worden en, en wordt de huidige president herkozen. Uh, maar men is vooral geïnteresseerd in het proces en de vraag van, van kan dit ook eerlijk en uh, wordt dit wat of, of gaat dit enorme onlust opleveren. Ja. Ik praat zo met je, met je verder in Nederlands van der Berg in Cameroen. Ik ga even naar Jaap dan Butter in China. In China spelen ook hele andere zaken, bijvoorbeeld aardbevingen. Kan je daar wat, wat over vertellen, Jaap? Ja, we hadden natuurlijk de aardbeving in Japan die een behoorlijk effect had op, uh, op China. Uh, niet zozeer dat, dat je dat hier voelde, maar wel de gevolgen van radioactieve straling. Op een gegeven moment was het zo dat al het zout in de supermarkten was uitverkocht, omdat. Er was iemand die had gezegd dat zout zou beschermen tegen, tegen de radioactieve straling en zo. Dus dat heeft wel effecten gehad hier. Maar goed, het is op zich alweer een tijdje geleden natuurlijk. Uh, maar een aantal weken geleden hadden we dichterbij hier uh, zo'n 150 kilometer ten zuiden van hier... hadden we een behoorlijke aardbeving. Wat ons persoonlijk behoorlijk schokte omdat we realiseerden dat het niet altijd even veilig is. Uh, uh, gewoon met aardbevingen die soms behoorlijk dichtbij uh, plaatsvinden. Ja. En... Uh, deze keer was het een aardbeving die, die ons behoorlijk uh, door elkaar schudde. Zeg maar. Dus dat niet niet zoals in Japan, maar, maar ja, goed, als je het voor het eerst meemaakt is het wel een, een, een behoorlijke ervaring. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en en kan je dan ook een soort indicatie geven van wat, wat voor krachten deze aardbevingen waren op de schaal van Richter? Of... Ja, de, de aardbeving was in Burma, ten, uh, net, net ten noorden van de Thaise grens, uh, 150 kilometer te zuiden van hier was, daar was het epicentrum was, uh, 7 op de schaal van Richter. Uh, en ja, bij de tijd dat het bij ons was denk ik dat het afgezwakt was tot, tot 5 op de schaal van Richter. Maar ik was zelf niet thuis, maar Marieke, mijn vrouw, die zei van het was of er echt een, een zware truc dwars door het huis reed, zeg maar. So. En uh, het was s avonds, de kinderen waren in bed en alles. En <laughs> dat was behoorlijk paniek even. Ja. Ja, Vooral ja. omdat je ons gezin was in drie verschillende plekken. Onze zoons waren in de hoofdstad voor school. Ik was in Thailand voor vergaderingen. En Marieke was hier met de vier jongste kinderen. Dus dan, dan realiseer je van, hé, hey, als er echt wat gebeurt... Dan, dan zitten we in drie verschillende plekken. En hoe, hoe bereik je elkaar weer? Ja. Ja, ja, precies. En, en, en uh, hoe gaan zeg maar, de andere uh, mensen daarmee om in China? Want ik, wat wij meegekregen hebben, althans wat ik meegekregen heb van, uh, van Japan, is dat de mensen daar best uh, goed, goed voorbereid zijn. Van nou, weet je, als er aardbevingen zijn, uh, naar de grond uh, uh, zitten, je, hou je je vast. Is dat in China ook gebruikelijk? Ja. Uh... De mensen zelf zijn uh, misschien wat minder voorbereid. in die tijd dat er in Japan die aardbeving was wel ook over gesproken van... hé, hey, wat kun je het beste doen en, en dat soort dingen. Uh, wat ik wel gezien heb in het verleden, bijvoorbeeld met de aardbeving in uh, Sichuan... En, en ook een aardbeving hier, hier in de provincie een aantal jaar geleden... is dat als er zoiets gebeurt, dat, uh, dat er ontzettend snel heel veel hulptroepen zijn... die, die uh, hulpverlening geven, dat... Uh, dat is vaak heel erg goed georganiseerd hier, moet ik zeggen. Ja. Ja. En, en met, met de aardbeving in Japan, hoe heeft, hoe heeft China daar, daar uh, op gereageerd? Hebben ze, daar hebben ze uh, hulp geboden? Hebben ze bijvoorbeeld geld gegeven? Daar krijgen wij natuurlijk heel weinig van. Mee. Ja, ja er, was, uh, is, er is behoorlijk wat hulp van, uh, van China naar Japan gegaan... Uh, als ik het goed begrepen heb. Uh, en dat is al heel bijzonder, want op zich de relatie... tussen China en Japan is niet altijd even goed door, door het verleden, zeg maar. Uh, maar het... het, het Tijdens deze ramp is er, is er behoorlijk, zijn er ook teams van, vanuit China naar Japan gegaan om te helpen. Ja, en, en, en, dus dat is op zich wel bijzonder om te ja. zien. En heeft Japan ook financiële steun gekregen van China? durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar ik, ik denk het haast wel. Ja. Ja. Okay. Ik praat zo nog even, even kort met je verder. Ik ga nu nog even naar Nelis van der Berg in, in Cameroen. Um, wat ik me nog even afvroeg Nelis, heb je ook wat meegekregen van uh, de doden bij het verkiezingsgeweld in Nigeria? Uh, ja, dat, uh, dat hebben we ook hier gehoord. En uh, ja, ook dat, dat is natuurlijk weer een van die dingen die ik al noemde. Van men, is, men is bang dat vergelijkbare dingen hier gebeuren. Uh, aan de andere kant is er wel een heel, heel sterk gevoel in Cameroen... van uh, dat willen we ons niet laten gebeuren. Dus um, in die zin... Ik ben niet zo heel bang, maar je, je weet het gewoon niet. Hè? De, mensen die, de, de mensen in Cameroen hebben wel zoiets van... we laten ons niet meeslepen in die cyclus van geweld. En, uh, dat is wel bemoedigend. Ja, maar, maar merk je dat om je heen? Of, of zijn er bijvoorbeeld in, in, in andere grote steden zijn er hele andere uh, geluiden te horen? En is de, is de kans wel uh, aanwezig dat er onlust uitbreken? Nou, de kans is altijd aanwezig. Want uh, je hoeft natuurlijk maar een klein percentage van de mensen te hebben die het echt zat is. ...en die wat doet, maar uh, ja, in die zin is de regering daar ook wel enigszins benauwd voor... vandaar dat die wet ook worden gewijzigd... ...en dat, je, dat zodra er ook iets gebeurt, dat er ook een enorme politiemacht op straat staat... ...om, uh, om de dingen tegen te houden. Dus uh, ja, maar over het algemeen is er, is er heel sterk een houding van... ...nee, laten we dit, uh, laten we dit niet uh, gebeuren. Maar goed, tegelijkertijd ook, uh, het is nu ook weer bezig in nog een ander land in Burkina Faso... ...en ook dat is niet zo heel ver weg, dus ja... Um, wat dat betreft is Afrika wel heel erg in beweging. Ja, er, er, er, gebeurt, er gebeurt veel. En zoals, er eerder heel vertelde, veel ja, zoals je eerder vertelde, de, de mensen die ook voor jou werken, die zijn er echt mee bezig. Die, die uh, hebben het daar veel over. Ja, men is daar enorm mee bezig, want tegelijkertijd men wil dus vrede houden. In de kerk waar wij naartoe gaan, wordt er ook elke zondag gebeden over voor vrede, vrede rondom de verkiezingen, uh, uh, verandering in, in corruptie, klimaat. Uh, maar tegelijkertijd de praktische vraag van wat doe je daar nou mee in het dagelijks leven is natuurlijk heel lastig te beantwoorden. Ja. ja. Oké, okay. uh, Nelis ne ne ne van den Berg in Cameroen, uh, in, uh, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Graag gedaan. Ik, ik zou zeggen, uh, slaap nog even lekker, want uh, het is voor jou vroeg. Het is er nu inmiddels uh, voor jou uh, vijf uur. Dus er zit nog een hele dag voor jou aan te komen. En ik zou zeggen, een prettige dag. Dankjewel. En jij het wel. Dankjewel. Ik ga nog even naar Jaap ten Butter in China. Nog even kort, Jaap. Uh, Jullie hebben ook te maken met een melkprobleem. Kan je daar nog even kort wat over vertellen? Ja, het melkprobleem was een, uh, was een tijdje geleden natuurlijk. Een aantal jaar geleden al. Maar het kwam weer eventjes op een paar weken geleden dat... Uh, dat er weer een, een schandaal uh, zou zijn, een bleek achteraf mee te vallen en er zijn wat mensen opgepakt. En, uh, maar in, in relatie daarmee, ik, ik zag vandaag in het nieuws, in het Chinese nieuws hier, uh, er was een, uh, een toespraak van de premier, uh, die, de, waarin hij dat ook een beetje verklaarde. Hij, uh, hij, hij, hij zei samenvattend dat de economische groei heel snel gaat, maar dat de sociale groei, groei en met name. Uh, de morele uh, sociale groei daarbij achterblijft. Waardoor je dus mensen krijgt die soms dingen doen die moreel onverantwoord zijn, maar omdat, de, omdat ze de druk van de economische groei voelen en mogelijkheden zien door snel rijk, om snel rijk te worden. Oké, okay, dus en, hij, uh, hij heeft het dan eigenlijk soort opgenomen voor, voor, voor de mensen die dat toen, uh, zich daar schuldig aan gemaakt hebben? Nee, niet voor opgenomen, juist veroordeeld. En, uh, en, maar uh, het positieve van het artikel wat ik net las is dat, uh, dat er uh, uh, meer inspraak van burgers wordt uh, aangemoedigd. Wat, wat voor China is dat al een, een grote stap voorwaarts, dat je zegt van... Hey, uh, maakt duidelijk waar problemen zijn en uh, uh, waar, waar dingen in de, so in de sociale structuur niet goed lopen. Zodat er, zodat er ook echt wat aan gedaan kan worden. En ik denk dat we in, in China best wel uh, een heleboel vooruitgang zien. Uh, ook politiek gezien. Als het economisch groeit heel snel. Maar politiek gaat natuurlijk altijd een stuk langzamer. En, en de sociale structuren, uh, dat soort dingen, dat blijft allemaal wat achter. Maar we zien wel duidelijk dat er uh, door de overheid, zeg maar... Uh, toch wel inspanningen zijn om, om dat op te trekken naar het niveau van de economie. Ja, precies. Nou, dat, is, dat, is, dat ja, is, dus is, is goed om te horen. Ja, dat is veel denk ik. Ja. ja. Jaap, ik wil ook jou bedanken voor je, voor je bijdrage. Ik wil jou een, een prettige dag wensen en tot de volgende keer in, in Focus op de Wereld. Ja, dankjewel. Hetzelfde. En tot zover de nacht op één. Meer informatie op de website eo.nl/slash op 1. Daarin zijn ook de websites te bezoeken van de gasten die ik zojuist gesproken heb in Focus op de Wereld. Zometeen na zes uur is er het Radio 1-journaal. Voor nu een prettige dag.